Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over internationale studenten. Veel partijen vinden dat het er te veel zijn in Nederland dat er gauw wat aan gedaan moet worden. Maar de minister wil het eerst onderzoeken, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Hij wil eerst uh, gesprekken met de universiteiten doen, uh, met een zorgvuldig plan komen. Maar gevolg daarvan is dat er dus uh, niets gebeurt voor komend jaar, uh, komend studiejaar. Um, en daarover hoor je ook wel bij veel partijen de chagrijn die zeggen... had nou eerst deze stap genomen en dan daarna die verdergaande stappen, zodat er wel komend jaar iets kan gaan gebeuren. Er zijn ook partijen die liever andere oplossingen zien. Zo vindt D66 het belangrijk dat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlandse studenten... want ze nemen veel kennis mee. Die partij ziet liever een oplossing voor het kamertekort. In Antwerpen heeft de politie de handen vol aan drugscriminaliteit. Er zijn sinds vorig jaar 61 verdachten opgepakt... van wie ook heel wat Nederlanders, zegt de burgemeester van Antwerpen. 48 van die 61 waren Nederlanders. Laatst is het aantal mensen vrees ik dat vanuit Nederland kan komen... om dit soort feiten te plegen, allesbehalve uitgeput. Maar dat is toch indrukwekkend. Via de haven van Antwerpen wordt een hoop kook... en ander spul Europa binnengesmokkeld. De laatste maanden loopt het drugsgeweld in de stad steeds vaker uit de hand. En het wordt een dag vol onderhandelen, bellen en deals maken voor voetbalbestuurders. In veel landen is het de laatste dag dat er spelers verhandeld kunnen worden. En dan veranderen er altijd veel voetballers van club. De mannen van FC Afkikken volgen het allemaal op de voet. Ze gingen een uurtje geleden live op YouTube voor een marathonuitzending. Transfer deadline, de mooiste dag van het jaar samen met 31 augustus natuurlijk. Dus er gaan uh, ongetwijfeld heel veel transfers gebeuren. Al het geld wat er is wordt uitgegeven. En er zijn ongetwijfeld wat paniek aankopen zijn. Wij zijn heel de dag live jongens. Van 9 uur s ochtends tot een uur of 1 s'nachts. Nou, vannacht gaat de markt inderdaad op slot. Dan kunnen spelers pas in de zomer weer van club switchen het weer nog. Het is grijs en af en toe wat lichte regen. Ook vanmiddag een enkel buitje. Maar vooral in het noorden zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt maximaal 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits in onze regio is bijna voorbij. Het draait nog langzaam op plaat 2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... tussen Breukelen en Apkoude. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Want door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Genie lives on his back He smiles like a reptile. She loves him. She loves him, but just for a short while. She's scratching the sand. Let go of his hand. He says he's a beautician Sells you nutrition. Keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Ooh. The Jean gene genie lives on his back. The Jean Love's gymnastics. You sound Jay down as he screams and he falls. But Jay, Jay down, let yourself go on the road. So simple minded. Drivers my food lights on the neon and sleeps in a capsule Lost to the dog Lost to the Binnenkomer. Pittig, uh, pittig liedje. Ja, en uh, wat ik altijd zo leuk vind, dan uh, zitten wij op een gegeven moment vooraf uh, voordat dit uh, nummer dan eindigt. Dus zei ja, jij, ja, dat doet mij ergens de denken. Ja, het de begint doet een beetje denken aan Crazy Horses van ja. de Osmond Brothers. Het ja, is dus een heel, heel <laughs> lijn. <laughs> dat is geen uh, nee, fijn nummer. Nee. Nee. We, we hebben het dus een keer gedaan. Dat is wel leuk. Ja, en, je, was ik er niet toen was zijn. je er niet. Toen uh, hadden, we, hadden we de berichten over paarden. De, nou, ja, ja, uh, nou, ja. Frank doet dan een paard meestal naar En Tino die zei, nou uh, dan moet er nu toch iets van Crazy Horses uh, van de Osmond. Toen hebben we hem gedraaid. Ja. Toen, uh, toen vroegen we ons af hoe jij daarop zou reageren. Maar je reageerde niet. Je was er nergens in een wel wegen te nee, bekennen. Ik, ik, volgende week ben ik ook weg, jongens. Ik ga lekker zo? op vakantie. vakantie. Even tien dagen naar, uh, de, uh, naar, naar, naar, naar de zon. Naar de zon? Ja. En hoe lang blijf je weg? Tien dagen. Tien dagen. Dus dat betekent twee dinsdagen niet? Dus twee dinsdagen niet. Ah. Ja. Ja. Hoe nou. ja, ja, ja, nou. gaan we dat uh, overleven zonder jou, uh, Ger? Ik dat het, uh, bij God niet weten. <laughs> maar ik ben bang dat het allemaal goed gaat komen. Zou je denken? Ja, natuurlijk. Nou. Ja, natuurlijk. Wat denk je zelf? Ja. Zijn er nog eh, bijzondere randzaken waarvan eh, je zegt... nou, dat wil ik even kwijt Wat zijn van de er... afgelopen weekend? Nou, het weekend was, uh, was, was, uh, nee, was prima. Ja, dat, ja maar het is toch fantastisch allemaal. Ik, zat, ik werd vanochtend wakker. Toen dacht ik van, wat leven we toch in een bijzonder leuk land? Is dat zo? Ja, er is ja. helemaal uh, een, beetje, een, beetje, een beetje wind en een beetje uh, gewoon... Uh, nou, dat hoort ook zo... En dan eh, dit, dit, dit, dit gedeelte van het jaar. En dan eh, eh, wonen we aan de kust. En we hebben, we hebben duinen. En we hebben heel veel natuur. En we, jongen, je kan het zo... Het is toch fantastisch. Ja, ja ik vind het echt... Uh, een... Kijk, daar hebben we de heer Paardenko. Kijk, er is mijn vingen. goede vriend ja, ja, Frank, Frank Paardenko. Frank komt ook binnen zetten. Goedemorgen. Goedemorgen, Frank. Ja, we, zijn, we zijn al bezig, hoor. Dus, uh... <laughs> Frank heeft ook een, zelfs een zonnebril op daar, ja, ja, ja, ja. lieve kijkers en luisteraars. En, uh, goedemorgen Frank. Goedemorgen. Ja. Hoe is het jong? Dank je, jij? Ja, uh, toppertje. Microfoon staat al open hoor, dus... Uh, <laughs> Ik zeg mijn neus uit. Oh graag. ja, altijd doe dat. kan vals show hè? Ja, dan mag ja. je ook nou, je neus snuiten. <laughs> ja, dat is dan weer het leuke van de Camden-Wals-show. Uh, ja, wat wou je zeggen? Je had het over een bijzonder leuk land in uh, Noord-Op. Ja, en, en, en nou ja, dat, dat had ik dan uh, zo. Uh, dat ge een, een gevoel uh, daarbij. Nou ja, ik ben er altijd wel enorm uh, voorstander van, van: van positiviteit. En. en uh, ja. Uh, dat laatste dat, uh, dat ben ik geheel met je eens. Want er is al genoeg ellende in deze wereld. Ja, nou, dat valt wel mee. Als je de krant niet open doet, dan heb je nergens. Nou, als je de krant niet uh, open doet, doe ik al een tijdje niet meer. Dus, oh, was uh, jij, uh, uh, uh, dat, dat ja. was jij, ben, Nee, Dat ben ik. En er is de Zandvoortse dus krant doe uh, ik wel open. Nou ja, kijk, dan noem je ook weer wat op. Want kijk, dan is het is weer, weer het uh, plaatselijke, plaatselijke, plaatselijke gereutel uh, over, uh, over procedures die vastlopen. Ja. En dat het weer honderd jaar gaat duren voordat er iets in de grond geslagen wordt... dan denk ik, hé, lekker. Nou, dat ja, maar, vind maar het ik heeft eerlijk. wel meer te maken met, uh, met de azijnpissers. Zijn die er dan? Nou, die zijn er genoeg, jongens. Nou, ik heb uh, nu... Uh, want je hebt dat vorige week toch verteld... dat mijn kelder voor een deel was ongelopen. Ja. Daar stond natuurlijk ook nog uh, wat wijn. Maar dat is een wijn wat al een tig jaar ligt. Ja, dat, uh... Maar ik denk niet meer dat dat uh, bruikbaar is. Dus die mensen die dus nu dat doen over allerlei zaken, die zou ik graag dus dat flesje wijn aan willen bieden Want het is ook bijna azijn in dat opzicht. ja toch? Ik vind het een heel moeilijk verhaal, ja. Je zegt het over een, Frank, het is een je uh, je je van Wat? wat? <laughs> <laughs> ik moet even kijken of ik uh, een uitzending kan komen. Hey, hey, je, je, je, je. Ik, mag, ik kan ook melden dat uh, Frank uh, zeg maar, uh, onderdeel is van, uh, van een team die de radioring heeft gewonnen, Frank. Ja, gee. Dat, uh, dat is een mooi ja. verhaal. Ja, ik vond alleen, ik keek naar tv en toen dacht ik van. Dat is wel. Uh, wie, wie verzint dat jullie moet, ja. moeten komen opdraven? Nou ja, dames Heikel tegen jou, maar, maar kijk ja, hoe het, precies. Uh, nou, ja. het is. Echt, het was bijna gênant, vind ik. Ik had het anders gedaan. Ja, ik had het, maar ja, nodig dan niemand uit. Weet je, dan word je in het publiek gezet en, dan, uh, en bedankt ja. en daarna mag je weer naar huis. Ja. <laughs> het, was, het was echt. Is het niet ja? Doet hij het niet, Frank? Rommelen hier. Gadverdamme. Techniek, jongen. Het is echt... Ja, dat, dat was een beetje... Maar, dan, ja, ja, dat maar had ook... iedereen natuurlijk die bij jullie zat. Ja. Van... Ja, en ik, ik kon me het niet echt zozeer... Afhankelijk dacht ik te hebben begrepen... dat wij allemaal aan die tafel zouden zitten. Maar ja, dat maar... had ik ook gedacht. Ja. ja. Maar ik, ik had al wel anderzijds twijfels en hetgeen ook uiteindelijk bewaarheid werd. door. En uiteindelijk was het Rob Verzomeren met, uh, met Olaf Mol... die gingen praten over hun vriendschap. Dus het was eigenlijk... Ja, ook het emotionele moment. Ja, of, ja ik, ik had het anders gedaan, maar goed. Ja. Dat, wie, wie is eigenlijk Dikkie Dik? Ken jij die? Nou ja, dat nee, ken ik ook niet. Nee. Maar ik geloof dat dat de stief schoonvader was van Rob. Oké, okay. ik, ik zoiets. Zoiets, ja. Ja. Nou ja, ja het, is, uh, het is heel bijzonder. Volgens mij Volgens doet ik... hij het nu, Jaap. ja. Ja, doet hij het? Dat zit er maar niet meer aan, want anders doet hij het niet meer. Hey, gadverdamme. Ja, daarom we hoort hij die... jij maar uh, radio maken, ja. <laughs> Ik rommel wel wat. Nou, dat doet hij zo heel even oké goed zo. Dankjewel. Uh, ja. Hallo, Aarde, ben jij uh, staanbaar? Moet ja, Weet je wat we gaan noemen? We gaan even een liedje draaien He, en dan komen we er zo op uh, terug. Heb jij iets, iets uh, klaarstaan? E, ja. Wat denk jij nou? Wat denk jij oh, nou zelf? Ja, nee, nee, ik, ik zeg, zeg niks hoor. Wat denk jij nou zelf? Nou, moet je horen. Wat een mooie muziek. ik oh. wel open zitten natuurlijk. Ja, hij staat open. Nou, waarschijnlijk niet. Want ik hoor niks. Nee, ik hoor helemaal niks. Nou. Hij staat helemaal open. Hij staat hier in het verhaal. Nou. Ik heb, ik heb uh, de, ook het, uh, het lijntje. Maar ik zit even nu... Testing, one, two, testing. Ja. Nee, het is jouw ding, hoor. Testing, uh, testing, okay. one, two. Ja. Ja, ja. Ik denk, we, we komen wel terug als er andere apparatuur is. <laughs> <Zal> we, <laughs> <laughs> zou het zo uh, zijn? Gaan, gaan we even naar huis. Oh. Maar kijk eens even of je niet de verkeerde knoppen bent. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, oh, kijk. Plaat, man. Ben, ik er al uh, ben jij dat niet? Nee. Ofwel, de computer, uh, je hebt iets uh, op je, uh, volgens oh, mij... Uh, oh, ja, maar waarom staat die computer open? Ja, niet dus. Dus die heb ik nu dicht. Ja. Nee, ja, die, ja, waarom staat die open? <laughs> ja, dat weet ik ook niet, uh, Ger. Wat een goede show, dit is. <laughs> Zouden wij ook in aanmerking komen voor die, uh, die radioring? Ja, ik zet nou, alles ja. op nee, ja. ja. ja. <laughs> God, wat een mensje. Het is wel weer echt... Uh, nou, nee. Zal ik even kijken of ik dan nog iets, uh, iets uit mijn toverdoos kan vinden? Want, uh, nou, dat gaat wel lukken, hoor. Uh, dit vind jij ook wel goed, Gert. Dus uh, ik ga even een uh, noodoplossing uh, doen. Want anders uh, dan, uh, zijn we hier om uh, 11 uur nog niet klaar. Uh, ik, uh, <laughs> ik, uh, ik, ik pak even Fleetwood Mac met Big Love. Dat, uh, is dat wel. wel een goed heel idee? Goed, ja, lijkt me goed te In the night so still Oh, I'd build your kingdom In that house on the hill Always with oh you been me to keep you in that house only oh, Zijn eruit, hoor. Ja, dat het verkeerde draadje. Dat het verkeerde draadje. <laughs> uh, ja, weet je wat Marcus en ik dan altijd doen? Nou? wow, wow, Nou, dat klopt <laughs> dat, dat, dat, dat klopt heel. Heel, uh, heel, uh, dat, heel sneu. Ja, heel sneu. Sneuvenal. Beetje jammer ook, uh, ja. Ja, eigenlijk ook. Ja. Nou, ja, ja. Ja. Jongens, zijn, we zijn, aan, zijn ja. scoot, scootmobielen wel veilig? Scootmobielen? Ja, veel, veel uh, ongevallen komen uh, voort uit uh, bij scootmobielen. Ja, ik denk toch dat het er allemaal van afhangt hoe je ermee omgaat. Ja. Uh, ja dat blijft jaarlijks stijgen. En uh, je ziet ze in Zandvoort ook steeds meer. Ja. En, uh... Moeten ze eigenlijk helm op? Nee, dat hoeft niet. Want dat hoeft tegenwoordig niet. Uh, moeten die mensen met dat uh, blauwe kenteken... op zo'n scooter helm op. een helm op. Ja. Vraag ik me af, als ik uh, die uh, e-bikes uh, wel eens voorbij zie scheuren... dan denk ik, nou die gaan ook minstens... Nou, 20. dat vind ik wel een probleem op uh, rotondes tegenwoordig. Ja. Want... Met e-bikes... Je kijkt in je spiegel en achterom. En de ja, spiegel vertrouw ik niet helemaal op. En dan zie je niks. En ineens uh, moet je in de rem. Want er zit zo'n figuur op een uh, <lacht> elektrobike naast je. Ja, zo'n levensgevaar. Ja, ja, precies. Uh, want ja, uh, en die je... denken, ik heb voorrang, dus ik ga door. Ja, ja. Ik is niet realiseren. Dat ze zomaar op een motorkap kunnen belanden. Of zo niet erg. Ah, ja, dat vind dat. ik wel uh, een extra dimensie aan uh, het fenomeen rotonde tegenwoordig. <lacht> Ja, ja en ik ben het helemaal met je eens, Frank. Ja, dat is echt. Uh... Ja. Hey, weet jij hoe, uh, hoe radiozenders worden um, uh, uh, gemeten? Nou. Hoeveel, uh, nou, om erachter te komen, uh, uh, hebben, moeten luisteraars een, een dagboekje bijhouden. Mm -hmm. Dat hoeft niet meer, want er is een app en die houdt automatisch per minuut bij welke zender geluisterd wordt. Ongelooflijk. Goed hè? Dus je moet alleen zo. die app downloaden. Ja, nou ja, dat, dat, dat, je, je moet dan meedoen aan het uh, luisteronderzoek. Ja, oké. Okay. Uh, of je wordt uitgekozen, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar uh, dan uiteindelijk uh, uiteindelijk uh, door zo'n app, ja. die hoort dan wat er, uh, wat er gedraaid wordt. Wel, nauwkeuriger kan het niet. Nauwkeurig kan het niet, Frank. Dat is toch wel weer uh, nee. een van de moderne tijd, Misschien hè? moeten we daarin bij ook eens <laughs> aan gaan beginnen. Toch? Ja. Hm. Denk ik, of niet? Hebben we wel luisteraars? Eén ah, één misschien. Maar ja. uh, ben... nou, we zijn goed voor een zandvordster ring Dat zou misschien wel. Kunnen. Ja, maar ja. ik denk nou, ook. Dan vrees ik nog dat het een gordijnring wordt. Ja, ja of een, denk, een uh, Of een andere ring. Een andere ring. De kokring. De kokring, <laughs> ja. Ik wou het niet zeggen. Het is tien voor half elf. Hebben we het er alweer over? Ja, jongen. Nee, hey, jongens, nog meer nieuws. Nou, uit, uit, ja, uh, Lee Towers, Leen. Leen, Leenhuizer, u kent hem, ja. heeft een heup gebroken. Och. En moet revalideren. Ach jee. Ja. het is Leen hij heeft eigenlijk een... Uh... oud wow, is Leen. Leen is uh, 78, 76. 76. Ja, en hij heeft een... En hij is niet weggegaan? Uh... Nee, zo, uh, hij, is hij, is is... hij is gewoon gebleven. Hij heeft wel een nieuwe heup gegeven. Een de heup. de heup. Hard hout. Hard hout. Ja, <laughs> ja. ja, ja het dat kan is, je ook uh... toch, je kan toch... Hij struikelde per ongeluk oh. over het tapijt. Oh. Dus kijk uit, Frank. Ja, dat gebeurt toch nog steeds in huis, of niet? Ja, dat klopt. Mensen die van de trap kletteren en dat soort... Ja, nee, dat is... Ja. Uh... Nou, ik ben een keer bij Michel uh, in zijn huis, uh, een vriend van me... van boven naar beneden van de trap gelazerd. Nee, hoor. Want het was altijd prettig om even de schoenen uit te doen... wat ik me kan voorstellen met de, de besmettelijke kleur vloerbedekking. Dus uh, alles in nieuw staat overigens. Dus ik uh, liet mijn schoenen beneden staan op mijn boot... en ik ga naar boven, uiteindelijk of weer naar beneden. En toen gebeurde het dat ik van de trap gleed... Helemaal naar beneden flikkerde. dwars ja. door een marmeren tafel heen. die. in, het oh, ja. Ja, in de hal Uiteindelijk sloeg. Maar heb ik wel gelukkig van vroeger. had ik een soort van valact. Ja. Dan viel ik wel gewoon intentioneel dan weliswaar. van trappen af van boven naar beneden. Ja, dat deden wij goed, hè? Ja, daar waren we goed in, ja. ja. Dus, uh, en ik, ik, tot mijn vreugde kon ik wel vaststellen. Uh, in, in uh, ook. Samen spraak met mijn, mijn kleine incident op het fietspad dat ik geen osteoporose heb, want dan had ik echt al diverse dingen gebroken, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Dus nou, zo. Uh, als dan uh, een soort dokter Bibber bij jou ja, moeten uitvoeren, dan zoiets. Wat, wat, uh, en dokter Bibber, dat was altijd uh, vaste hand en zorgen dat de botjes uh, op de goede plekken uh, weer. Oh hangen. ja, nou dat, dat weet ik niet, maar. Uh, ah, dat was een spel ja. vroeg. Ja. Ja, het is. Uh, het is, uh, het is uh, Gewoon een echte melk blijven drinken. Geen havermelk en al die nee, moderne babies. Nee, bullshit. nee. nee, nee, nee. nee ik, heb, ik heb al heel veel gebroken in mijn leven. Ja? Ja, okay. ja. Ik denk dat ik alles wel een keer gebroken heb. Zo. Qua fietsen en brommers en vallen ja? en aardigheid en uh, skiën. En, uh, de laatste keer heb ik nog een rip gebroken. <laughs> Met skiën een paar ja. jaar geleden. Ja, daar ben je persoonlijk van. Dat, dat ik. Uh, zo, en dan ademde ik en dan hoorde je helemaal die ribben tegen elkaar knikken. Het yes. tinkt helemaal. Ja, dat is geen succes, jongens. Dat was geen succes. Laten we in godsnaam voorzichtig zijn in het verkeer, wat alleen maar drukker wordt. En helemaal met het op handen zijnde lente- en Ja. dat we weer een beetje nog meer leven in de Zandvoortse brouwerij krijgen. Ja. En uh, ja, ik, ik kan niet wachten tot het uh, zover is eigenlijk. Nee, hè? Want het is toch wel prettig, weet je. Januari is natuurlijk een uh, ja, lusteloze maand en... Uh, ik heb gelukkig niet meegedaan aan het modeverschijnsel de, de droge januari. Mm -hmm. Gewoon uh, alles met mate, dus ook in januari. Alles met maten. Altijd met maten, denk ik toch? Met je mate, Dat ja, ja. ja. dus was zelf. wel gezellig hè? vrijdag. Dat was heel gezellig, ja. ja. ja. Absoluut. Ja. Ja, was dat ik, je ik een beetje mee. wat buiten de, de plichtplegingen en de, de feestelijkheden om... Dat nou, jullie nee. daar nog uh, iets uh, hadden nee, gevonden. We zaten bij Mamonie. Oh, die zaten bij Mamonie. En ineens uh, zie ik die langer binnenkomen. Het zou Albert toch niet zijn? Maar ja. Hem wel, ja. Ja. Dus, ja, dat wel. Dat is. Wie is Albert? Albert is een, een, zeg maar een oude, oude vriend van Gert. Een, een oude vriend van G. Maar die is 2 meter 7. Die moet bukken als hij hier binnenkomt. Zeker. En, uh, uh, en hij is vrij groot en zwaar. Zelfs heb... Tino's tuin moet tegen hem op kijken. Ja, dus okay. op een gegeven ja, moment ja, heb ik een... een man nog. Ja, ja, ik heb een, een, een pilot met hem gemaakt. Een aantal afleveringen. Mm -hmm. Met een lilyputter. Oh, Mag je dat zeggen, Liliputter tegen? Ja, tuurlijk. Ik Zwerg. Een soort Simon Paap. Moeten we het daarmee even gelijk? Ja, ja. Simon Paap. Ja. Nee, die, die, uh, hoe heet die? Edwin uh, die, die, die, ja, is heel bekend. Een heel bekend uh, mannetje. En uh, daar hebben wij App uh, en Ed uh, hebben gemaakt. Up en dan and uh, and uh, uh, uh, alleen maar dingen die je als kleine man en als grote man. Uh, zeg maar irritant vindt. Yeah. Dus dan gingen ze golven. En dan uh, was de ene had een had te korte golfstick. En de andere te langer. <lacht> <lacht> en dan wordt er een stuk tussenuit gezaagd. En die wordt er bij de andere tussen gezet. <lacht> en dan slaast allebei de Holy One. <lacht> nou, dat soort onzin, weet je wel? Ja. En dan zonder, uh, zonder uh, hoe heet het? Uh, muziek en toestanden. En ik vond het vreselijk leuk. Ik denk, nou, dat is toch helemaal te gek om. om daar moet ik toch, uh, weet je wel. Dan maak je er uh, 40. 50. Ja. En dan uh, voor een vliegtuig of in het... Uh, weet je wel, dat is een beetje ja. Mr. Bean-achtige ja, ja, ja, ja. dingetjes. En uh, nou, niet kunnen slijten. Allemaal ja, wat, weer. Ja. Allemaal weer, zeg maar. Ja, is, je vraagt je toch af tegenwoordig wat het uh, criterium moet zijn voor... Ik weet het niet, Frank. Ik weet het ook niet het is meer. allemaal een uh, vinger in de lucht die er meedoet. Ja. En, en uh, uiteindelijk, uh, nou ja, de, de, hele, de hele... Hoe heet het met... Uh, de, de fusie met Talpa en RTL is ook van de baan. Ja. Nou, dat, uh, ik ben benieuwd wat, wat dit gaat opleveren. Want het, ja, ze waren er al bijna helemaal... Het was helemaal ja. voor elkaar. Ja. De kantoren waren al verdeeld. En, uh, ja, kun je nagaan. Ja, het is pas uh, een feit als, uh, ja. als ook de roverij daar zijn handtekening... Uh, nou, vind de... ik dat ook... Weet je wel, dan, ik neem aan dat er een paar juristen op zitten. En uh, dat, ja, dan, dan ga je toch... Dat weet ja. je dan toch, dat je... Dat je je had het kunnen zien aankomen. Ja, natuurlijk. Ja. En, en, ik neem aan dat ze wel een klein beetje aan het lobbyen zijn geweest. Maar waarschijnlijk niet. Dus, ja. euh, nou, eh, op die fiets. Ik ga het toch nog een keer proberen. Het ja. nou, ja. moet volgens mij nu wel lukken, denk ik. Ja, hè. Ben je laat er klaar ik voor? Mij... Nou, laat maar horen. Oké, okay. komt hij aan. Laat maar horen. Komt-ie aan. komt hij dan, hè? Nou, dit zou moeten zijn. Ik hoor nog niks. Zie je? Daar was het Jaap, hè? Nu was het wel. Wel mooi. grand piano my by the for you to stop and believe but for you O for you.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 Divido Piano, my oh, kijk, we zijn er ineens. Ja, ja. we zijn we er weer, weer ineens. Ja, ja. ja, ja zo weer. Heel dat snel we... ja. natuurlijk. Oh, kijk, daar gaat hij nog, nog een keer. Hou eens lekker ah, op. Dat wel leuk. George, George, George Ezra. George Ezra? Ja, zo heet de man. Ja. Maar uh, daar nog even op uh, terugkomend op dat uh, programma... die talkshow van Renze afgelopen zondagavond. Ja. Ja, Zat uh, jij daar aan tafel? Of, uh, nou, dat bij? had ik afhankelijk gedacht... maar dat bleek al snel dat dat niet het, uh, niet het geval was. Hmm. Maar uh, dan uh, kom je dus... het was heel lang geleden voor mij dat ik iets te doen had... of naar het mediapark moest. Al die posten weg... Het is één grote, donkere zooi. Ja, dat is niet normaal, hè? Ik had geen idee waar ik moest zijn. Nee. Op een gegeven moment had ik wel een postcode en een straatnummer binnengekregen. Maar ik dacht dat dat de algemene hoofdingang was. Maar dat bleek dus binnen het Mediapark zelf een hmm. straat te zijn. Nou, parkeerdek A, aan, nergens aangegeven, als je dat niet weet. Op een gegeven moment was ik al tien keer gestopt. Ik dacht waar moet ik in godsnaam heen? Nou, ik ken mezelf, dus ik zorg dat ik er op tijd ben. Ja. Ik was ook ruim op tijd. Oh, maar eerig. op een gegeven moment uh, zag ik Menno Vrome aankomen fietsen. En later zag ik een heel dik zwart uh, Mercedes tuinhuis aankomen. Dat was die uh, pissenbed op wielen van Rob. <laughs> ja. Dus uh, die zwarte pissenbed. Die gozer heeft een hoop geld verdiend, hè? Ja. Aan, aan uh, American online. World Online. World Online. Ja, dat ja, denk ja. ik ook wel, ja. Ja, daar heeft hij enorm uh, veel geld verdiend. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, en toen, uh, want eigenlijk had ik ook op het, in de parkeergarage moeten staan. Alleen Rob mocht voor de deur staan. En ik denk, nou dat is wel in orde, dus erop zetten zijn auto neer voor de deur en ik heb hem daarnaast gezet. En ik uh, zoek het lekker uit. Dus, uh, Maar ja, op zich uh, ik had die, die, ik had het programma nooit gezien van uh, die man Renze. En uh, wel een aardige gozer. En uh, ja, Pieter Omzicht, heb ik toch even over zijn schoenen geplast in het uh, urinarium. Het <lacht> was een uh, genderneutrale gen sessie, ook wel merkwaardig hoor. Natuurlijk uh, NPO, meteen hup, mee met de hoos. NPO? Of, uh, nou ja, dat... Nee, dus je volgens mij een commerciële zender. Het nee, is, ja, is een commerciële zender. Hoor. Ja, maar dat hele gebouw bedoel ik. Dat of het een Is het oh. oh, is toch, dat... toch overheid of niet? Of... Nou ja, nee. Dat is... de, de... Maar het maakt niet uit. Maar ik vond het wel merkwaardig. gemberneutrale toiletten. Want ja. De eerste reactie als man is toch van: Oh god, ik kom een dames toilet binnen. Want daar zijn we natuurlijk opgevoed. Ja. Dames in het toilet. Maar het was één grote zooi door elkaar. Dus, uh, nou ja. En dan komen er komen dan ook dames binnen. Ja. Dat is toch raar? Ik vind het toch raar. Nee, dat heb ik ook, ja. Maar misschien ja, ben ik, durf ik bijna niet te zeggen. Misschien nee, maar ik, ik denk te dat, ouderwets. Ik denk ook dat ja. vrouwen veel meer privacy willen hebben. Ja, het zou je uh, zeggen. Ik moet dan denken aan deze uitspraak. Heren, doe de bril omhoog. De dames zitten ook graag droog. Ja. Toch? Nou, dat Want dat is met die nieuwe genderneutrale gender ja, dat, toilet dat, dat wel dan, dat het geval. Krijg, ja. dat krijg je dan meer. Ja. Dat krijg ja, je dat dan ik heb, meer. Uh, ik heb niemand uh, van de vrouwen. Ge Geprobeerd, die, die, die geprobeerd heeft staan te plassen. Dat heb ik niet gezien. In nee, een, nee, in een, in een urinette. <laughs> nee, dat niet. Een <laughs> urinette. Dus het, ja, maar heel apart. Ja, ja het is heel apart. Ja. Hé, <laughs> hey, jongens, in Brazilië. Ja, wat is daarmee? Je kent het wel. Ja. Dat is uh, een eentje hier vandaan. Maar er is uh, een, uh, een, een, een mevrouw Santos dos Santos ja. van 27. Ging even naar het ziekenhuis. Maar die, uh, die uh, kwamen zo uit dat ze zwanger was. Dus op een gegeven moment is ze bevallen. En heeft ze een uh, kindje uh, van 7,3 kilo gebaard. Ja. Dat is een veentje. Ja. ja is... Zo zeg. En uh, ja, hoe is het mogelijk? Hè? Ja, flink aan de maat. Dat zo'n kindje al zo groot is. Ja, hè? maar ook niet in de gaten hebben dat je in verwachting bent. Nee, maar weet je dat in Italië is in 1955 een kindje geboren die woog 10,2 kilo. Holy shit. Dat is dat niet normaal? Nee, dat is inderdaad niet normaal. Hoe krijg je dat eruit, joh? ja. Ik vind het knap. Ja, knip en borduren, denk ik. Knip ook. en borduren, Frank. Ik denk dat het de enige optie is. <laughs> uh, Vrienden, ja? het is uh, inmiddels half elf uh, geweest, dus dan uh, is het toch ook even tijd voor. Hé, hey, ja. Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hé, hey, ja. Hans. Hey Hans, Goedemorgen Goedemorgen, jongens. goedemorgen Hans. Ja, we zijn het hier bijna vergeten, want uh, ik, ik dacht al van... Jullie waren zo druk bezig. Ja, ja, ik denk ook verrekend, het is half elf, dus ik moet, uh, moest nog even gauw je uh, nog even in de uitzending houden. Ja. Ja, ik moet even mijn gewijs... Ik uh, dacht al van... De... Dat ja. Wat hoor ik allemaal op de je achtergrond? Je... Ja, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben je ook mee aan het dingen voor een radioring of, of wat dan ook? Nee, nee, nee. Dat is allemaal, ik, ik had de computer even het geluid aanstaan. Ja, ik zie jullie. Ik zie jullie. Uh, we zijn een beetje laat, man. Het is tijd wel half Ja, sorry, hoor. Ja, maakt niet uit. Half Zandvoort zit, zit, zit te trappelen voor de radio. Ja, ja ik denk wel... Ja, ja, die dingen zijn al luisteren. Ze zijn afgehaakt. Denk je niet zo? Nou, valt wel mee, hoor. Valt wel mee. Ja, die ene luisteraar moest, die we hebben moest even naar het toilet. Ja, en ook de bril omhoog doen, want de dames zitten ook ja, ja. graag droog. Ja. ja. Hé, hey, jongens. Sporten. Nog 30 dagen. We gaan er beginnen. in Ja, dus, spannend. Hierheen. Spannend allemaal. Er zijn natuurlijk een hoop uh, zaken aan de orde. Uh, Audi heeft een minderheidsaandeel uh, uh, uh, genomen in Sauber. Mm. Nou, Sauber mm. rijdt op dit moment onder de naam Alfa uh, Romeo. Mm. Yeah. Maar dat, betek dat betekent wel dat ze, uh, uh, in 2026, wanneer die nieuwe motorreglement uh, uh, uh, worden, worden gebruikt... ...dan uh, zal Audi uh, uh, een, een motorregel zijn. En dat is een goede zaak natuurlijk. Uh, nieuwe motoren, meer elektrische componenten erin en uh, 100% groene brandstof. Dat is in ieder geval de, de bedoeling van die nieuwe uh, motorreglementen. En uh, ja, ik denk dat Audi een, een, een welkome aanvulling is, zeg maar. Hè? Uh, we hebben een, een, een groot uh, probleem tussen Liberty Media en de FIA. Ja. Uh, Liberty Media is de eigenaar van de Formule 1 en de FIA uh, die uh, is de organisator van de raceweekenden en de Buigen uh, over de veiligheid en de sportieve reglementen, et Dus die twee, die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Maar er is uh, heel veel narigheid rond die uh, uh, voorzitter van de FIA, dat is een um, uh, de, uh, hoe heet die? Sulaim? Uh, ja, Mohamed Ben Sulaim, uh, een jaar geleden aangesteld. Maar die uh, heeft nogal een merkwaardige tweets in de, in de ronde gestuurd over de uh, zeg maar de, de, de waarde van uh, uh, Liberty Media nou daar heeft hij eigenlijk helemaal niks mee te maken hè? en dat die Saudis uh, 20 miljard zouden bieden, 20 miljard dollars, en, uh, en dat ze openstaan voor nieuwe teams hè? Dat, dat, tenminste dat zegt hij, dat de via openstaat voor nieuwe teams maar daar hebben zij natuurlijk helemaal niks over te zeggen dat, dat is dan weer Liberty Media ja. dus eigenlijk wil uh, Liberty Media die heeft een boze brief geschreven en uh, waar hij toch wel zo uh, blijkt dat ze af willen van die uh, Ben Zulaia. Dus ik denk dat zijn uh, uh, dagen wel een beetje, beetje geteld zijn, je weet het niet. Maar, uh, nou ja, nieuwe teams, uh, uh, Andretti Chrysler. Hè? Chrysler is de grootste uh, uh, uh, autoproducent in Amerika. Dat zou natuurlijk een uh, uh, goede zaak zijn als die erbij komt. Maar, uh, nou ja, we hebben het er al eerder over gehad. Ze willen het prijsgeld uh, dat moet dan verdeeld worden onder 11, 10, de plaats op 10... En daar zijn die andere teams het uh, niet mee eens hè. Nou goed, ik uh, uh, dichterbij. De Formule 1. Vandaag is de eerste onthulling van een auto. Uh, uh, dat is het Haas Team, vanmiddag om 3 uur. Oké. Okay. Dus, uh, wil je dat bekijken? Dat zou nog kunnen vanmiddag op, de, uh, op internet. Maar uh, ze hebben een nieuwe naam, Moneygram Money Haas Formule 1 Team, een nieuwe sponsor natuurlijk. Maar uh, uh, Magnussen en Hulkenberg... die daarvoor rijden... die zullen daar wel aanwezig zijn... Uh, is trouwens ook in Amerika... Uh, uh, net als uh, uh, Red Bull Racing... He, komende vrijdag gaan ja. die uh, los. In New York. Uh, in, in New York. En het heeft er steeds meer de schijn van... dat uh, Ford... Uh, een van de redenen waarom het Amerika is omdat Ford uh, bij uh, Red Bull... wordt betrokken als nieuwe... Uh, motorfabrikant. Dus uh, je ziet dat de... Het uh, interesse van de Amerikaanse uh, auto-industrie uh, uh, is enorm groot voor de Formule 1. Als je krijgt, en Ford, nou, dat zijn toch uh, geen kleine jongens natuurlijk. Hè? Zeker niet. Dus uh, dat zou wel mooi zijn. Nou ja, ik kan uh, al die uh, data wel noemen, van, uh, dat heeft weinig zin. Alleen Alfa Tauri even, dat is zaterdag 11 februari. Dat is natuurlijk met uh, uh, onze Nederlandse inbreng. Uh, even kijken dan hebben we nog Ferrari op 14 februari uh, en, en zo komen alle uh, uh, teams aan de beurt Ferrari uh, heeft gezegd uh, dat uh, heeft Diego Lovrenno gezegd het of Vehicle Operation mooie naam het of Vehicle uh, Operation heeft gezegd dat ze uh, duizend oefend pitstops gaan maken met de pitcrew van uh, die 60 leden telt Want ze willen onder de uh, drie seconden komen uh, bij de meeste uh, pitstops. Uh, in 2022 lukte dat 73% van uh, het aantal pitstops. Maar ze willen naar 84% toe. Nou, ja, dat is voor de Italianen natuurlijk uh, moeilijk. Maar uh, uh, het is altijd een beetje rommelig hè, bij onze Italiaanse vrienden. Dus uh, uh, ze gaan enorm uh, oefenen. Dat is een mooie zaak. Want uh, ja, dat scheelt natuurlijk uh, als, je, als je drie seconden sneller bent in een pitstop... Ja, dat, dat kan natuurlijk verschil zijn tussen uh, winnen en verliezen. Ja. Uh, Daytona 24 uur is geweest. Nou, geen Nederlands succes. Ondanks de inbreng van uh, uh, Rien Viquet en Jeroen Blekenmolen. Die zijn allemaal uitgevallen. Rengen van der Zanden heeft toch ook meegedaan? Ja, Rengen van der Zonde, die heeft meegedaan. Die heeft dan nog wel een. Maar ja, dat was geloof ik in een, uh, een bijprogramma of zo. Dat was, dat was niet zeg maar de, de, de, het hoofdbestanddeel. Uh, ja, Rengen van der Zanden was er ook bij, inderdaad. Dat klopt. Uh, nou ja, goed, dat is een beetje Formule 1, uh, ik kan nog over, over het voetbal, dat interesseert u nog geen ene moer, dat weet Zeker ik niet. Zeker nou, niet. Mij wel, maar goed, vertel. Nou ja, goed, alleen over uh, Ajax, uh, even, er is wel gebeurd, over het weer als trainer, uh, nieuwe trainer John Heitinga. En ze winnen meteen met 4-1, ja, huh. dat, dat zal niet de inbreng geweest zijn van John Heitinga, denk ik. Maar nou, ze moeten gewoon wat stappen extra zetten, die, die spelers die worden goed betaald, dus ze moeten gewoon uh, een beetje personenmieter hebben over toe, volgens mij. Uh, niet zeuren, maar gewoon uh, spelen, ja, zoiets. Maar, maar poetsen, ja, maar goed zeuren, ja. He, ja. Uh, geen, geen woorden, maar duiden. Uh, en het is de laatste dag van de transfers, uh, uh, dus als ploegen zich nog willen versterken. Ja, waar gaat Alfred Schreuder naartoe? Want die, uh, die is nu uh, de baan. Dat is geen speler. Hè. Dus, nee, oké, okay, maar goed, een trainer uh, kan toch ook nog wel gewild zijn? Nou, die kan gewoon even rustige uh, tijd blijven zitten, denk ik, hoor, voorlopig. Want <laughs> uh, het zal niet zo zijn dat die enorm uh, hoog op de lijst staat bij uh, diverse clubs. Dat denk ik niet. Maar uh, het kan ook zo zijn dat er uh, voetbalploegers zijn die uh, uh, op het laatste moment, dat kan tot vanavond uh, 12 uur, uh, zich versterken met uh, een, een huurdeal of een. Uh, uh, ...dat iemand gekocht wordt, maar we gaan het uh, meemaken. Ja, er loopt bij, bij Newcastle loopt er ook een hele goede speler rond. In de naam van, uh, de achternaam heet Botman. Ja, heel goed. Ja, dat, uh, dat zie je ja, goed. Uh, uh, ik denk dat hij wel door Koeman ook, uh, wordt voor door Nederlands zelf. Mm. Hij uh, speelt de <laughs> sterren van de hemel bij Newcastle United. Wat trouwens ook uh, derde, gewoon derde of vierde staat uh, in de Premier League. Mm. Goed team, uh, minste aantal goals tegen volgens mij. En, uh, ja, dat komt mede door uh, mijn, uh, mijn uh, broer, dat is heel knap. Ja, <laughs> leuk. Ja, en dan heb je ook nog een schoonzoon, die ook nog uh, mee balt bij de SP Zandvoort. Maar die bakte er niet zoveel van uh, afgelopen zaterdag. Ik ben Lagerburg, nou jij hebt hem aan, aan het werk gezien. Ja. Hij had er natuurlijk zeker één moeten maken, zeker in de eerste helft. Ja. Maar... Uh, ja, het was jammer dat ze gelijk speelden nog, maar. Uh, ja. Ik heb jou de hele wedstrijd uh, daar zien zitten, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik, moest, ik moest opletten. Dus. Uh, je uh, uit. Ja, morgen uh, kun je het uh, allemaal teruglezen in de Zandvoerse Krant. Um, ja. Dank, okay. Hans. We gaan uh, verder met uh, mijn stuk muziek, want ik zie, zie al alweer een blik van Gerrit. Het uh, heeft alweer veel te lang geduurd. Nou, als het over voetbal gaat, dan, uh... ja, dan haakt hij af. Dan moet je de telegraaf opzetten. Frank uh, zit op met, met bijna een, een hele grote mond waar een heel wit in kan. Dus, dus ja, dan, dan weet je het wel. Oké okay, jongens, nou dan wens ik jullie nog heel veel uh, radio-plezier. Nou, je dankjewel, <laughs> dankjewel Hans. Zet hem op, doei doei. doei. Inderdaad. Ja. Inderdaad, met een wel een hele mooie... een mooi, een mooi stuk muziek, zeggen wij dan. Ja, en dan moet ik toch weer... Ik jij een beetje wat de, wat de uh, meest populaire autokleur zou zijn. Dat is ja, namelijk meest populaire net... autokleur? Ja, b, b, b. Het lijkt wel of ik alleen maar donkere auto's zie tegenwoordig. Is dat nou, zwart of niet? Nee, dat is niet zwart. Maar het is wel wit. Oh. Dus wit is het uh, buiten de busjes... En oh, ik dacht dat het alweer uit was wit. Nee, oh. het uh, wit ging van de, nee, 2022 van 37 naar 39 procent van het totaal. En is daarmee wereldwijd met afstand de populairste autokleur. Aha. Dus uh, ijskast wit, zeg maar. Ja, nou, ik had een witte Mercury. En daarvan uh, grapte een uh, andere automaten of Met een witte blijf je zitten. Maar het is dus nou, niet meer ik tegenwoordig. Dat, nee, niet meer, ja. nee, het, uh, en uh, zwart is de uh, uh, tweede plaats en grijs is de derde plaats. En zwart, wit, grijs en zwart goed voor 81% van alle auto's. Zo. Vele. Ja, Henry Ford zei altijd, je kunt mijn Ford in elke kleur krijgen als het maar zwart is. <laughs> dat? Ja, maar dat had uh, vooral te maken met het, uh, de kleur zwart in die jaren, in 20 en 30 jaren, de, makkelijker te bewerken was of te produceren was dan Nou ja, buiten de... dat, ik, vind, ik heb ook een zwarte auto. Ja, ik vind dat... het mooie zwart van ja, de auto. Altijd ja, gevonden. absoluut. Maar dan moet hij wel helemaal zwart zijn. Dus ik heb alle, alle uh, uh, reclame-uitingen ook zwart gemaakt. Ja, die de... heb bij mijn gebakje eraf gesloopt. Ja. Maar dat is een, had, ook optie, uh. ja, had ook een optie. Ja, had ook een optie geweest. Ja. Maar bij, mijn, uh, bij die VW's, de, de, de achterklep gaat open met je label. Begrijp je? Oh, op die manier. Ja. Maar hoe gaat het nu dan? Ook. Oh, je hebt ook zwart gemaakt. Ja, ik, ik ja oké, okay, check. er dingen opgezet. Ja, nee, ik... Uh, ik. Ja. Hé, hey, en uh, de Duitse Duitsland wil af van het milieuvriendelijke etie benzine, hè? Wist je dat? Nee, die hebben we ja. nog niet gehoord. Op zich goed nieuws. Ja, mijn, mijn milieuminister wil de brandstof ver, ver, verbieden. Ja. En uh, ja, de voornaamste reden is de bijmenging van bioethanol. Ja, het is uh, Is het verminderen van de CO2-uitstoot. Ja, ja, maar het is, kijk, die, die techniek van die auto's is tegenwoordig zo verfijnd... dat het valt op zich met die uitstoot nog wel mee. Maar benzine is natuurlijk rotzooi. En over milieu gesproken, wat denk je dat het kost om... Uh, dat, het, uh, dat graan te verbouwen waar dan die ja. uh, alcohol weer van moet worden gestoken? Dat is net als met palmolie hele wouden worden platgebrand en kaal gehaald... omdat die boeren denken iets te kunnen verdienen met palmolie. Nou, als palmolie zit ook in de ban nu. Ja. Dat is klaar, maar die bossen zijn wel allemaal gesloopt. Ja. Yes. Dus het is, uh, ja, alles onder de van milieu... Daar, ja, de Nederlandse regering voorop, zou ik durven stellen... is volledig uh, van pad doorgeslagen in de hele klimaatproblematiek. Uh, ja, ze gaan er vrij ver in. Ja. Daar ben ik wel met je eens. Ja. En elke keer als ik over de boulevard loop, ja, ik zeg het bijna elke week. Het is dus een van mijn uh, opgekropte frustraties. Het <laughs> lijkt het of er steeds meer windmolens bijkomen. Ik zie gigantische kranen voor de kust drijven. En uh, ja, mijn hoop is toch nog altijd uit pure balorigheid. Het roept een beetje onderbuikgevoelens op. Het was wel niet uh, ontgaan. Nou, ik, ik, ik vind het wel uh, dat het uh, leuk staat. Uh, ja? ja? Nou, het vindt ook wel wat hebben eigenlijk. Het hebben wel wat. Ik vind het wel leuk, ja. Ik ja, vind het vindt is... ook een goed plan, die windmolens. En s'avonds zie je dat lichtjes? Die rode nee. lichtjes. Nou, dat is toch eh, vrolijk. Ja. Vrolijk. Ja. Nee, oké, okay, we laten ze staan. We laten ze staan. Nou, ze gaan ze, gaan ze, ze, gaan ze <laughs> echt niet weghalen hoor. Nee, steken, ze vallen vanzelf om op een gegeven moment. Ze vallen vanzelf om. En dat is weer het leuke ervan. Ja. Ja. Nou. Dus als er in de toekomst een tekort is aan koper, dan kunnen ze altijd de zeebodem nog leegvissen. Nou, Jaap is hier. Jaap koper. Jaap koper, ja. <laughs> ja hier... Oh, oh, oh. Gaan we weer George draaien? Nee joh, ik ben even een nummer aan het opzoeken. Niet meteen zo uh, kritisch zijn. Oh. Maar nog een paar weken jongens, dan gaan uh, de gebroeders uh, Paap en Gerard Vossen weer het, het strand op om uh, de voorbereidingen Ster te treffen. Sterker nog. Zijn ze al bezig? Sterker nee, nog, ja. morgen. Morgen? Morgen is het 1 februari. Oh, oké, okay. ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Wat is er dan morgen? Nou, dan, nou, dan, de... dan, gaat, uh, dan wordt het weer de grote uittocht uh, van allerlei stranden. Pavel, oh, nou, dus Die ja. dan uh, weer uh, zo nodig willen. Het zijn net koeien die uh, gewoon in de lentewei worden uitgelaten. Ja. Hè? Zoiets. En ik, ik uh, liep, uh, wanneer was het? Gisteren was het nou, zondagmiddag. Hm? Omdat we de hond moesten legen, liepen we door de duinen achter de het circuit hond? langs. <laughs> te legen. Ja? Uh, richting strand. Ja. En daar zag ik ook achter het circuit een heel of achter die, die slipschool daar... een heel terrein wat ook vol staat met allemaal van die units. En ik denk jezus, elk jaar voor die paar maanden ja. een werk zeg. Omdat ja. We ja. Al die units leeg te halen voor zover dat moet. Uit elkaar te trekken weer, op te scheppen, weer daar neer te zetten. Ja, ja. Voor wat is het, drie, vier maanden en dan gaat het weer terug. Zo werkt dat. Heb je al iets gevonden, Ger? Ja. Nou, ik ben druk bezig. Ja. Want uiteindelijk moet het wel een soort van situatie worden waarin de luisteraar zeg maar een heel leuk ja, Paar, kan idee worden. heeft van ja. wat het allemaal... Even iets anders. Ja, misschien weet jij dat. Ik krijg nog steeds uh, onbedoelde pakken reclamefolders uh, in, gehuld in plastic uh, oh, oh, ja. in de brievenbus. Ja, weet je wat je moet doen? Is, is dat nog ja, met dan stickers, je, die... Ja, dan moet je de ja. sticker erop zetten. Nee tegen uh, reclamefolders en ja voor de huis-aan-huis -huis, uh, Akkoord. Hoe kom ik aan zo'n sticker? Kan je, dat... kan je vragen bij de gemeente? Oh ja, Ja, onder meer. Maar je, moet ook, je kan ook op het internet zoeken en dan moet je gewoon een ja-sticker in okay. tikken en dan kom je er ook uit. Toch? Kijk, ja. ik zie Gern al knikken. Ja, ja. Nou, ja. nou. Frank? Zijn je kan uit? het er ook met, met verf op je deur. Ja. Oh, dat is misschien wel duidelijk. Ja. ja, dat is wel duidelijk. What do you mean? Oh, oh, when head, yes, <laughs> but <laughs> you wanna say no.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 Dat is, uh, dat is een leuk uh, mopje. Ja. Wat doe je, Mien? Mien. Justin Bieber. Justin Bieber. Die heeft al zijn rechten verkocht, hè? Is dat, oh, dat, ja? voor, is dat niks voor ons ook? Dat we gewoon voor een paar honderd uh, uh, miljoen die rechten verkopen van dingen. Uh, dat is een goed idee dat we daar niet <laughs> in <eerlijk zijn>, opzetten. <toch? laughs> uh, ik weet nog een ander lucratief verhaal. Oh. De rechten van de Vermelijn misschien? Daar zou toch ook wel wat aan. Ja, maar doen ja, daar hebben we het doen. helemaal niet over. Ja. Ja, goed. De, re de rechter van Justin Bieber, wie wil daar nou wat voor geven? Dat vraag ik dus me daar hebben wel. ze 300 miljoen voor gegeven. 300 miljoen? Ja. Oh, er wordt Ik, ja, ik neem moet even op. de telefoon aan. He. Ja, neem maar op. En dan haal we <laughs> maar in de huid. Zeg dat even met jou <laughs> ja. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja. Hartelijk welkom. Ja, bij de ja, ja. ik heb iemand aan de telefoon. Hè? Nou, uh, de uh, ja, ja, Ik weet niet of die man in de uitzending wil. We zijn bezig met een radioprogramma. Dan moet u niet, niet bellen. Nee. Nee. nee. nee. Haal hem erin. Ja, ik, ik denk dat een, dat een goede man nu uh, ook gaat ophangen, denk ik. Dus oh. ik uh, nou, we zijn eruit. Muziek. Ja. <laughs> uh, ja, ja, dank u. Dag. Wat, wat, wat, wat was het? Nou, iemand die belde. Dus, om, om, om, een luisteraar. Ah, nee, ah, nee. Anonymous staat er op de. Uh, was een luisteraar? Nee, het nee, was geen luisteraar. Oh. Ik denk iemand uh, die wat uh, wilde slijten, denk ik. Dat oh. zou maar kunnen. Ik ja, ja. nou ja, misschien had je. Ah, de, ik zeg, uh, ja, de, nou, ja, hallo. Nou, uh, ja, ja. Ik zeg, ja, meneer, u, uh, we zitten met een uitzending bezig. Nou, toen uh, had hij dat meteen in de gaten. Dus ik zeg, nou, ja. tot ziens, maar weer. Nou, ja, lekker dan. Ja, misschien had je... Een nou ja, misschien uh, zou dat net een potentiële... Mensen mogen zijn van van, mij, van, uh, van, uh, van deze omroepen kunnen zijn Mensen natuurlijk. mogen voor mij gewoon bellen hoor, als ze wat te wel? melden ja, hebben. Ja, wat van, is het uh, nummer? Ja, dat, dat zegt het niet, want het stond... Want en maar als jij het nummer van, nee, van hier. M kan nog wel doorgeeft... Ja, wat is het nummer het van 5730393. Hier 023 5730393. 57 30393 57 93. Nou, dames en heren, bellen ze even. Het reservegetoon 2... Nou, nee, nou, nee, Frank. Nee, nee, dan nee, dan, nee, dan nee. Dan gaat het helemaal nee, niet. Het reservegetal 2 klinkt niet nee. als een beetje <laughs> Henk Westbroek. <al. laughs> Kom jij wel eens op de A12 bij Velendaal, nou Frank? Nou, weinig. Ik niet, maar A12 hij wel. Ben denk ik ben een paar weken geleden geweest. Ja. Ja. Zaterdag, uh, afgelopen zaterdagmiddag waren uh, twee gasten met uh, 200 km per uur... Wow. <laughs> het, het overige verkeer aan het, aan het licht knipperen En uh, nou, de agenten kregen ze in de smiezen... En ze waren de auto kwijt. Heel ja. goed. En bedankt. Het ja. ja. nou, is ik was Frank toch, niet geweest Ik had hier op de Gerkenstraat ook een uh, merkwaardig iets. het kort he? want we hebben ja. nog drie kwart minuut. Oké, okay, weet je wat? Ik kom er graag later op terug. Ja, ik kom er later op Echt weer. waar? Ja, ja want uh, Veenendaal, uh, Frank is er wel eens gesignaleerd. Maar ik denk niet dat Frank zijn Amerikaan 200 kilometer per uur kan aantikken. Nou, dat ik denk het niet. wel hoor. Nou, ik denk het ook. Maar dan wil hij van de grond af. Uh, dan wil die los eigenlijk. Ja. <laughs> Wordt het dan zo'n uh, ja. Thunderbird? Dat uh, <laughs> ja, doen we niet. Ja, dus met dat van doen, we, die, die, uh, doen we ook niet. Van die vleugels. Uh. Thunderbird zou uh, ik ook. Goed, het uh, verhaal over de Gerkenstraat. Ja, ik uh, ben nou wel heel erg uh, benieuwd wat, uh, wat Frank daar straks over de, uh, te vertellen heeft. Nou, ik heb het gehoord jongen. Is, is dat, echt. Is dat is het een hilarisch verhaal? wat, <laughs> wat zeker uh, hier het is merkwaardig. Luister, de luisteraars bellen massaal, hè? Ja. Ja. <laughs> Kunnen ze zo direct wel doen tijdens het nieuws, uh, in ieder geval. Maar we, we hebben zo direct nog een uur. Dus. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11